Jelle Visser met het NOS-journaal. De Russische oppositieleider Navalny moet definitief enkele jaren naar een strafkamp. In hoge beroep heeft hij een straf gekregen van ruim 2,5 jaar. Navalny werd vorige maand in Moskou gearresteerd toen hij terugkwam uit Duitsland. Daar herstelde hij van een poging om hem te vergiftigen. Volgens de rechter had hij in die periode een afspraak met de reclassering gemist. Een voorwaardelijke celstraf is daarom omgezet in een onvoorwaardelijke. Later vandaag is er nog een rechtszaak tegen Navalny. Hij zou een oorlogsveteraan hebben beledigd. Bij een pluimveebedrijf in Sint Oederode in Brabant is vogelgriep vastgesteld. Het ministerie van Landbouw denkt dat er sprake is van de zeer besmettelijke variant. Het besmette bedrijf en twee bedrijven de buurt worden geruimd. In totaal 130.000 dieren worden afgemaakt. Zeven andere pluimveebedrijven worden onderzocht. Voor tientallen andere bedrijven in de omgeving van Sint-Oedrode geldt een vervoersverbod. Het RIVM ontkent dat het de risico's van de Britse variant heeft overdreven... om de invoering van de avondklok en andere strenge maatregelen mogelijk te maken. Zoals door critici wordt gezegd. Als ze zeggen dat er opzet in het spel is, maken ze het wel heel complex, zegt hoofdmodeleur Wallinga. Hij wijst erop dat het RIVM precies aangeeft waar de data voor de modellen vandaan komen. Ook benadrukt het RIVM hoe onzeker alles is. In de laatste weekcijfers lopen opnames en besmettingen weer op. Het is nog onzeker of dit aan het oprukken van de Britse wijd is. In een flat in Epe heeft afgelopen nacht brand gewoed. Omdat er veel rook vrij kwam, werden alle 64 appartementen ontruimd. Twee bewoners werden naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners zijn opgevangen op de begane grond van de flat en in een sporthal. De brand ontstond in een meterkast. Het weer, het is zonnig, maar ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 14 tot 17 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Morgen meer zon, minder wind en in het zuiden plaatselijk 19 graden.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 Ja, ik ze... als mensen ideeën hebben voor uh, die events. Ik zal niet uw telefoonnummer noemen, maar uh, misschien een idee nee, dat hoor, mensen even hebben. We hebben ook een e-mailadres. Kijk. Dat en dat is uh, hetzelfde e-mailadres als vorig jaar. Info.zandvoortbeynd.nl En uh, daar kunnen zeker de, uh, de mailtjes naartoe gestuurd worden. Dus info kunnen mensen met hun ideeën terecht. Ja hoor.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 Nou, um, de voorkeur ligt eigenlijk wel bij de trein, want dan kan ik gewoon doorwerken. Um, ja. Maar het is nog niet echt een hele vlotte verbinding. Um, dus uh, ik ga zondag even met de auto. En um, dan ga ik me er voor de volgende keer eens even verdiepen hoe dat met de trein een beetje sneller kan. Want op ja. dit moment is dat 3,5 uur wat ervoor staat. En dan... Ja, dat, ja dat, kan ik, dat kan ik met de auto sneller. Ja, dat, ja nou, bij, bij, als het uh, B is wel, ja. Uh, <laughs> maar je moet zeggen, er is een gelukkig tegenwoordig een, een intercityverbinding tussen Assen en Schiphol. Uh, okay. En dan ben je zo in, in Zandvoort. Of... Ik, ik moet even nog wat uitzoeken, zie ik wel. Ja, daarom kijk ik nog eens. Ik ben toevallig iemand die uh, eens in de week in Assen werkt en in Zandvoort woont. Dus okay. ik maak het omgekeerde mee. Uh... Oké, okay, leuk.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 De, ja. Dat uh, gevoel was bij heel veel mensen weg naar de laatste raadsvergadering. Uh. Ja, en ook dat onderwerp wat we dan net hadden: met uh, die site events. had dat nummer van uh, de Pasadena Dream Band, uh, de, de, de, de, de Grand Prix radio version. Nou, dat is gewoon leuk omdat je dan toch een beetje link krijgt met het onderwerp. En uh, dan heb je meteen een bruggetje. Ja.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 uh, de Rommelruim Rocker. Dat, dat, dat, dat is wel heel toevallig dat ik dat tegenkwam. Ik wou dat zeggen, maar dat vond ik een heel bijzonder, een heel bijzonder nummer. Ja. Het sluit wel heel erg mooi aan bij het uh, thema met Patrick Berg natuurlijk. Uh, ja, dat was dus ja. uh, ook de link. En het moet dan wel een nummer zijn wat dan niet uh, belachelijk uh, het, het onderwerp belachelijk maakt. Het moet dan wel een leuk nummer zijn. Dus dat is dan wel een, uh, een, een, een leuk